De laatste zoon van Gaddafi die nog in Libië is, Seif al-Islam, is opgepakt. Dat meldt de Arabische tv-zender Al Arabiya. Die baseert zich op een van de strijders van het nieuwe bewind... die bij de actie betrokken waren. Seif al-Islam zou zijn gepakt in de buurt van Zlitan... zo'n 300 kilometer ten westen van het laatste Gaddafi-bolwerk, Sierte dat gisteren viel. Het bericht is nog niet door een onafhankelijke bron bevestigd. Seif al-Islam was de gedoodver gedoodverfde opvolger van zijn vader... Vanochtend zijn hoge militaire functionaris van de Nationale Overgangsraad nog dat Seif al-Islam op de vlucht was naar Niger. Seif al-Islam wordt gezocht door het internationaal strafhof dat hem verdenkt van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Krantenuitgever Rupert Murdoch betaalt de familie van het vermoorde Britse meisje Millie Dowler 2,3 miljoen euro. Daarnaast mogen de ouders van Millie ruim een miljoen euro besteden aan een goed doel.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 Door twee ongelukken op de A4 is het verkeer tussen Den Haag en Amsterdam vastgelopen. Bij Leidsendam botsten zes auto's op elkaar. Daarbij vielen volgens de politie twee gewonden van wie er één slecht aan toe is. De politie vermoedt dat een bestuurder een file niet had gezien... en op zijn stilstaande auto's was ingereden. Die file was ontstaan door een ongeluk met twee auto's bij Leiden. Vanwege de ongelukken is de A4 van Leidsendam tot Leiden in noordelijke richting afgesloten. Volgens de politie blijft dat zo tot na de avondspits.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 Op de A2 bij Waardenburg crashte een van de twee vluchtauto's en werd er opnieuw op de agenten geschoten. Bij Eindhoven staakte de politie de achtervolging omdat het te gevaarlijk werd. In Amsterdam is de campagne Nederland leest begonnen. Dit jaar staat het leven is verrukkelijk centraal, dat Remco Kampert in 1961 schreef. Van dat boek worden ruim 700.000 gratis exemplaren via de bibliotheken in Nederland verspreid. Het leven is verrukkelijker is ook gratis als e-book te downloaden. De campagne Nederland leest is bedoeld om het lezen te bevorderen. Dan het weer. Vanavond en vannacht helder. en minima in het binnenland rond het vriespunt. Aan zee rond 5 graden. Dit weekend een maandag zonnig. En een middagtemperatuur oplopend van 11 graden morgen tot 13 graden maandag. Vanaf dinsdag toenemende kans op bewolking en regen. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files staan op de wegen rondom Utrecht... zoals op de A1, de A12 en de A28. Bij Den Haag is de A4 helemaal dicht na een ernstige aanrijding. In totaal nu 213 kilometer file. Ik begin met de A4, Delft richting Amsterdam. Die is nog dicht bij knopend Prins Klausplein. Althans, de hoofdrijbaan is daar nog steeds dicht. De parallelbaan is open, maar dat biedt weinig soelaas. Daardoor loopt het behoorlijk vast op de A4... tussen Rijswijk en het Prins Klausplein nu zo'n 5 kilometer... Verkeer op weg richting Amsterdam kan het beste omrijden... via Utrecht over de A12 en de A2. Rondom Den Haag loopt het behoorlijk vast... ook van Amsterdam naar Den Haag... tussen Knopenburg Veen en Zoeterwouden rij ik 13 kilometer... en op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag... voor het knopend Ibenburg 7 kilometer. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag... staat tussen Oesgeest en Wassenaar nu 5 kilometer... En op de N44 Den Haag richting Wassenaar voor Wassenaar 6 kilometer.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 Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele middag. Rita Verdonk gaat niet meer recht door zee, maar ze meert aan. Straks een gesprek met onze haagse redactie daarover. En u kunt naar de film over Holleder, de Heineken ontvoering als u zou willen volgende week, want het mag van de rechter. En ook vandaag gaat het natuurlijk over Gaddafi. Het lot van de kolonel houdt de wereld vandaag nog flink bezig. Hoe zijn de laatste uren, de laatste minuten van zijn leven verlopen? Er verschijnen steeds meer filmpjes op internet. En er zijn nu ook foto's van persbureau Reuters. Daarop is Gaddafi te zien. Hij ligt met ontbloopt een bovenlijf op een matras... in een verder kale omgeving die lijkt te duiden op een soort koelcel. En dan zijn er dus weer nieuwe filmpjes, afkomstig van mobiele telefoons. dit. was nog een levende Gaddafi te zien, omringd door vijandelijke strijders. Hij kijkt verwilderd om zich heen en vecht wat bloed uit zijn gezicht. Als het mobieltje wegdraait, dan begint hij te, begint het te schieten... en het roepen is, God is groot. Niet zichtbaar is trouwens of Gaddafi op dat moment wordt gedood. Het is een mogelijkheid, maar we weten het niet zeker. De Verenigde Naties ondertussen willen een onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van Gaddafi. Dat liet woordvoerder Robert Colville vanuit Genève weten. Well, is a lot of uncertainty about what exactly happened. Um, there are at least two um, cell phone videos out there, one showing him alive and one showing him dead. Um, so what happened between the two is is not clear. En als je deze twee video's samen neemt, zijn ze behoorlijk verstompend, want je ziet iemand die is opgenomen en dan zie je dezelfde persoon dood. Circuleren in elk geval twee filmpjes van Gaddafi. In eentje leeft hij nog en in de andere is hij dood. Wat er in de tussentijd is gebeurd, dat is onduidelijk. Volgens de VN-woordvoerder kan er sprake zijn van een illegale executie. Uh, summary executions are strictly illegal under any circumstances. Um, het is different. If someone's killed in combat, uh, there was a civil war taking place in in Libya. But uh, if, if something else has happened, someone is captured and then deliberately killed, then that's, that's a very serious matter. Het is een serieuze zaak als iemand gevangen is genomen en daarna is gedood, zegt deze woordvoerder. We praten verder met Katrien Straatman, buitenlandredacteur. Katrien, uh, nieuwe filmpjes die naar buiten zijn gekomen over ja de laatste minuten van Gaddafi. Ja, mag je dan nou zeggen dat het gewoon een linkspartij is? Nou, dat kun je dus nu nog niet zeggen. En daarom moet er dus ook dat onderzoek komen waar iedereen om vraagt. Hè. Nou, die vreugde noemen we het maar even van gisteren... dat hij dan dus dood was in Libië. Zijn er zijn natuurlijk nu in Libië zelf, maar ook in de hele internationale wereld... veel vragen over de manier waarop het gegaan is. Want je hoort het ook al in de quotes, inderdaad. Als het gebeurd is in een vuurgevecht. En dat is wat de Nationale Overgangsraad tot nu toe zegt. Jibril die zegt, het is in een vuurgevecht gebeurd. Hè, Gaddafi beschoten. Uh, tussen de strijders uh, van de Nationale Overgangsraad... en tussen uh, Gaddafi-aanhangers. en Dan zou het in de strijd zijn. Hè. Er was een burgeroorlog en dan is het ja, minder een probleem. Ook al klinkt het nog zo cru misschien. Maar als het inderdaad gebeurd is dat ze hem al te pakken hadden... en daar lijkt het heel veel op. Maar die filmpjes zijn zo chaotisch. Er wordt heel veel geschreeuwd, heel veel geroepen. En je ziet heel veel mannen eromheen staan. Je ziet op een gegeven moment... Uh, dat wordt net, net werd net ook gezegd, een verbijsterde Gaddafi... die naar zijn hoofd grijpt en een schotwond heeft gehad. Heel veel bloed in ieder geval. Of... Men denkt een de won, maar dat weet men niet zeker. Maar op een gegeven moment is hij wel dood. Dan zien we veel meer bloed. En dan lijkt het er toch op dat hij van heel dichtbij is beschoten. We horen heel veel schoten. We zien dat moment niet. Maar goed, er zijn zoveel vragen ja. over. Maar het lijkt er wel op dat er nog wel een duidelijk antwoord op moet komen. Ja, ja nou ja goed, er wordt ook gesproken over een, een onderzoek. En ook, ja. ook de, de vrouw van Gaddafi uh, mengt zich in deze discussie. Ja, dus het was bijzonder. Want die heeft zich natuurlijk niet zo heel veel laten horen. Die is zoals we misschien nog weten eind augustus gevlucht naar Algerije. Samen met twee zoons en uh, een dochter. En daarvan is eigenlijk niks meer vernomen. Althans, ja, Algerije heeft er opgenomen. Heeft de familie, een deel van de familie, opgenomen. Maar zij heeft nu, inderdaad nu, dat is vrij opmerkelijk van die kant, uh, gevraagd om een VN-onderzoek. Maar goed, de VN heeft ook al laten weten, konden we net ook horen, dat dat onderzoek er waarschijnlijk ook wel zal komen. Omdat er gewoon nog te veel vragen zijn. En dat kan natuurlijk niet uh, blijven. Die kunnen niet blijven rusten. En ook Amnesty International die heeft ook al aan de bel getrokken. Dus ja, die roep wordt zo groot om de vraag van wat is er gebeurd. En dat onderzoek daarnaar, dat, ja, dat kan bijna niet uitblijven. Natuurlijk. En dan nog eventjes verder het lichaam van Gaddafi. Daar zijn foto's ook van. Ik zei het net al. Ja. Uh, hij ligt in een soort Friescel. Waar ligt hij? Wat, wat, ja. wat, wat weten we daarvan? Er werd eerst gezegd een mortuarium. Nu schijnt het een soort oude vleesfabriek te zijn. Dus een oude koelcel, een soort bedrijf, een oude fabriek die niet meer gebruikt wordt. En daar ligt hij dan in. En aanvankelijk zou hij dan misschien gisteren, maar zeker vandaag al worden begraven. Dat is volgens de tradities van de, van de islam natuurlijk. Hè, dezelfde of de volgende dag. Maar A. Uh, is er nog heel veel onduidelijkheid binnen de nationale overgangsraad. Wat er met het lichaam moet gebeuren. Waar die moet worden begraven. Misschien op een geheime locatie. Dat zorgt natuurlijk allemaal voor heel veel commotie. Liever willen ze misschien helemaal niet dat de mensen het weten. Of Misrata of Tochserte. Of misschien zelfs een zeemansgraf. Denk aan Osam Bin Laden. Dat wordt ook nog genoemd. Dat is nog niet zeker. En bovendien is dus nu dat onderzoek. Dat forensisch onderzoek. Daar gaan we straks ook over doorpraten. Dat er misschien ook nog moet komen. Dus het is nog ontzettend veel onduidelijkheid over wat er precies met het lichaam moet gebeuren. En wanneer die dus wordt. En waar die ja, wordt begraven. voordat we daarover door gaan praten. Ja. Nog één uh, Vraag. Dat gaat over de zone. Uh, want zijn nu alle zones opgepakt? Uh, nee, ze zijn niet allemaal opgepakt. Er zitten nu natuurlijk nog twee in Algerije. Er zijn een ja. aantal dood, hoeven we niet allemaal meer misschien moet, uh, te noemen. Maar het gaat over cijfers. de belangrijkste. En die, uh, daar is heel veel onduidelijkheid over. Die schijnt er zijn opgepakt, die schijnt gewond te zijn. Maar daar hebben we het laatste woord nog niet over. Daar hebben we nog geen uh, bewijsmateriaal van. Maar dat was gisteren ook uh, heel erg moeilijk... om het bewijsmateriaal in handen te krijgen. Dankjewel, Katrien. We praten door over uh, ja, wat er dan precies is uh, gebeurd... met uh, Pim Volkers, forensisch patholoog. En uh, dat is iemand die onderzoek doet naar het lichaam van een overledene die aan een onnatuurlijke dood is gestorven. Ik uh, pak de definitie er maar eventjes bij. Zeg ik het goed of niet? Nou, ik ben zelf niet forensisch patoloog. Mijn partner Frank van der Goot ah. is forensisch patoloog, maar wij doen wel samen veel werk. Het bureau uh, doet daarin. Goed, eventjes. We hebben het de hele tijd over die uh, amateurbeelden. Um, eigenlijk de laatste minuten van Gaddafi. Als u die ziet, uh, het zijn schokkerige beelden. Maar wat kunt u daaruit opmaken? Um... Nou ja, dat hij inderdaad erg verwaard is. Dat hij een hoofdwond heeft. Uh, we kunnen niet direct opmaken of dat een schotwond is. Uh, wat hij op zijn hoofd heeft. Uh, maar wat wij, uh, wat wij wel zien. Wat ons in ieder geval opvalt. Als je alle beelden op een rijtje zet. En je probeert dat uh, in, in kaart te brengen. Wat er dan chronologisch gebeurd is. Dan zie je als je het lichaam bekijkt. Een aantal verwondingen. Uh, zoals hij daar nu ligt. En je ziet twee verwondingen op het hoofd. Uh, aan het voorhoofd en aan de slaap. Uh, dat een wondje aan de slaap, dat lijkt op een schotwond... maar de beelden zijn niet van dusdanig goede kwaliteit... dat we daar met zekerheid over kunnen zeggen, we sluiten het niet uit. Het andere streperige wondje op de voorhoofd... denken we niet dat dat een schotwond in ieder geval is. En als je dan verder op het lichaam kijkt, dan zie je de buik... waar, waar wel, ja, wel een indicatie is voor een, voor een flinke schotwond. En als je terugkijkt dan in het filmpje zelf... en je ziet hem lopen, je ziet hem op die aanhangwagen getild worden... dan Constateren we dat daar in ieder geval geen uh, bloedverlies is in de buikstreek? Uh, en dat verbaast ons wel dat we hem nu zien liggen en mogelijk daar een flinke schotwond zien. Dat we zien, weten het we natuurlijk ook niet zeker, maar wat? we sluiten dat niet uit. Oké, okay, maar wat is de verbazing? Dan verwacht u dat dan wel dat het op dat moment al veel bloedverlies zou zijn rondom de buik? Dat is mogelijk, ja. Als, dat, als het blijkt dat dat daadwerkelijk een schotwond is, dan, uh, dan zou je kunnen verwachten dat er in ieder geval bloed zichtbaar zou moeten zijn op, uh, op de kleding uh, rond, uh, rond de buikstreek. Oké, okay, want de kogel die spit als het ware om het heel plastisch te zeggen uiteen. Nou, je krijgt van binnen, van binnenin eigenlijk meer, krijg je bloed, bloedverlies en dat gaat naar buiten. En dan verwacht je in ieder geval bloedspoortjes, in meer of mindere mate, afhankelijk van de, van de grootte van de wond, op de kleding. Dat zou onderzocht moeten worden. Zou, zou u dat met uw bureau eigenlijk willen onderzoeken? Kan dat? Ja, dat kan zeker. Nee, dat, dat, dat absoluut. We staan in ieder geval klaar om dat te doen als wij uitgenodigd worden door die overgangsraad. Oké, okay, wat zo werkt dat je moet uitgenodigd worden door de overgangsraad? Ja, in principe hebben zij de justitie, zij nemen de beslissingen... en zij moeten aangeven of ze het überhaupt wenselijk vinden dat daar onderzoek wordt verricht en door wie. En dat kunnen natuurlijk meerdere partijen niet die dan doen. En moet dat snel gebeuren, zo'n onderzoek? Ja, ik denk wel dat het van belang is dat we in ieder geval snel sectie verrichten op het lichaam van de heer Gaddafi. Uh, je wil dat gewoon doen in een, in een redelijk goede staat van ontbinding. Want je hebt daar uh, wonden. Die wonden wil je onderzoeken. Uh, daar moet je uh, eigenlijk tissue van afnemen. En dat wil je onderzoeken, want je kan ook misschien een tijdsbepaling doen van welk, welke verwonding is eerst ontstaan. Oké, okay, als je dus onderzoekt, kan, kan je dus zeggen van... nou, eerst uh, is bijvoorbeeld in de buik de wond ontstaan... daarna in het voorhoofd en daarna in de slaap of in een andere volgorde. Maar dat zou je dan ook kunnen aangeven? Dat, dat zou kunnen. Dat, moeten we dus, dat hangt natuurlijk helemaal van af of we dat ook werkelijk gaan zien. Maar dat, dat gaan we dan... Uh met afdeling patologie bekijken. Ja, want dat is wel essentieel, want dan kan je namelijk vaststellen... Uh, aan welke verwondingen die is overleden... en dus op welk tijdstip ook uh, vervolgens. Of dat is op het moment dat hij uit die rioolbuis uh, werd gehaald... of dat, dat is op het moment dat hij op die uh, motorkap is gelegd. Maar je zou kunnen zeggen welke verwondingen eerst, eerst zijn ontstaan. En, en, en dat is eigenlijk het enige. Je kan niet zeggen van welke uiteindelijk de doodsoorzaak is. Ja, dat kunnen we ook als we sectie verrichten. Maar als we het puur over de tissue materiaal hebben, dan kunnen we de, de chronologische volgorde wat over zeggen. En uiteraard als we sectie doen, dan kunnen wij gaan kijken naar wat de doodsoorzaak is. daar ja. um, zijn contacten trouwens over, want ik had het er net over, van zou u het kunnen doen. Maar zijn er contacten verder uh, over? Ik heb informeel wel aangegeven dat wij in ieder geval klaarstaan. Maar ik denk dat er ook meerdere partijen zijn die klaarstaan. Ja, ik uh, dank u wel uh, voor uh, het kijkje in het uh, overleden lichaam, zou ik bijna zeggen. Dank u wel, was dat uh, Pim Volkers. Wat gaan we straks doen? De film, de Heineken-ontvoering. Die mag van de rechter de bioscoop in. Meer details, zo dadelijk. Ja, met enige vertraging, maar dat is synoniem voor op de weg. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Want de A4, daar zitten grote problemen. Zeker Bert, die is nog steeds dicht. De A4 Delft richting Amsterdam is de hoofdrijbaan nog dicht... bij Knopende Prins Klausplein. Heeft te maken gehad met een aanrijding eerder vanmiddag... Vanaf Rijswijk tot aan het Klausplein staat zo'n 5 kilometer file. Ook op de A13, daardoor loopt het vast van Rotterdam naar Den Haag. Daar staat voor knopend Ibenburg 6 kilometer. Het advies is voor verkeer richting Amsterdam, rij zo ver mogelijk om. Uh, bijvoorbeeld via Utrecht over de A12 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Rita Verdonk stapt uit de politiek. Dat zegt ze zo straks in een gesprek met één vandaag het televisieprogramma. Nou, het was een hele moeilijke beslissing. Ik ben er al... Uh al weken mee, uh, mee bezig, maar uh, ik ga stoppen als uh, politiek leider... en ook als uh, bestuursvoorzitter van, uh, van Trots op Nederland. Op een gegeven moment moet je dan zeggen... van ja, welke prioriteiten ga ik, uh, ga ik stellen in mijn leven... en hoeveel pijn het me ook doet. Um, ja, het is niet anders. Dat zegt Rita van Donk, het is niet anders. Hans Andringa, uh, ja, het is niet anders. Uh, maar zit er dan uh, verder niks uh, achter? Ik bedoel, heeft ze niet meer redenen? Nou, ze geeft nog wel uh, iets uh, meer achtergrond uh, bij haar uh, besluit... om inderdaad te stoppen als politiek leider van uh, Trots op Nederland. Uh, natuurlijk eerst dat Trots op Nederland zelf. Dat uh, leek wel aardig te gaan lopen. Maar wie de partij heeft uh, gevolgd na de gemeenteraadsverkiezingen... die ziet dat uh, in een aantal plaatsen... kwamen vertegenwoordigers van Trots op Nederland in gemeenteraden... Maar al snel scheiden die mensen zich weer af... gingen als zelfstandig, verder of gaven hun zetel uiteindelijk terug. En wat we hebben gezien is dat die beweging uh, toch wel weer in elkaar is geploft... en nu toch uh, bijna niks meer voorstelt. Nou, dat zal ook een uh, teleurstelling voor uh, verdonk zijn geweest... die zich daar veel meer bij had voorgesteld. En een andere reden is, uh, ze zegt... kijk, we hebben nu een rechtskabinet... die voert eigenlijk al een heleboel dingen uit... waar ik en waar trots op Nederland voor stond. Dus wat dat betreft wordt ons ook een beetje... de wind uit de zeilen genomen. Ons beleid, zeg je dan als politicus en ook als scheidend politicus... ons beleid, onze agendapunten worden nu al uitgevoerd. Dus waarom zouden we nog blijven? Nou, dat zijn de hoofdoverwegingen ja. voor Verdonk om te zeggen... ik stop ermee. Ja, Dus je kan ook concluderen, ze heeft gewoon de strijd op rechts verloren. Ja, uh, er is natuurlijk aardig wat concurrentie ook op rechts. En de laatste jaren vooral door uh, Geert Wilders met de PVV... maar ook haar eigen, of haar voormalig eigen VVD... heeft natuurlijk een aardige koers naar rechts gemaakt. Vooral op die punten waar ook Verdonk zich uh, sterk voor maakte al die jaren. Uh, denk aan uh, law and order, uh, een, een, een duidelijker en harder beleid... op het gebied van uh, asiel, immigratie en dat soort zaken. Ja, en uh, nou nee, goed, dat heeft ze verloren. Maar desalniettemin, de ze was ongelooflijk... Ongelooflijk populair. Het is eigenlijk een heel merkwaardige politieke carrière. Eh, bijzonder populair, ook in het kabinet. Verliest, maar nipt de strijd om het leiderschap van Mark Rutte. En vervolgens is het een soort roemloos einde. Ja, het, uh, ja, dat zie je wel vaker. Mensen die inderdaad uh, vol vuur en vlam binnenkomen. maar dan blijkbaar te snel branden. En uh, dan is het ook zo weer uh, gebeurd. Wat uh, we bij Rita Verdonk zagen. is dat zij een van die mensen was die heel snel. het gevoel bij kiezers wisten te brengen. daar staat niet een Haagse politicus. maar daar staat iemand die er ook voor mij staat. En dat maakte haar juist zo populair. Mensen hadden het echte het gevoel. ze had mijn buurvrouw kunnen zijn. Uh, zij worstelt met dezelfde dingen. Dingen waar wij ook mee worstelen. Kortom, uh, dat zijn allemaal zaken die haar heel erg populair maakten. Zelfs zo populair dat zij de strijd aan durfde te gaan met uh, Mark Rutte... om het leiderschap bij de VVD. En uh, toen 2006. was al wel duidelijk dat uh, die strijd de VVD behoorlijk splitste. Ja, 2006 was dat, hè? Dat was in 2006 inderdaad, dat uh, die strijd, die dreigde de VVD echt uh, te splitsen. Want het ging bijna niet alleen maar meer om het leiderschap bij de VVD... maar ook wat voor partij de VVD moest worden. Verdonk en Rutte, die zeiden toen beide, uh, wie er ook wint, we gaan wel samen... want die partij, de VVD, die moet wel overeind blijven. Ik vind Mark een de vent... En een, misschien nog even voor de duidelijkheid, want ik begrijp dat daar ook uh, wat uh, verwarring over is. Als Mark het wint, hè, Dit is een wedstrijd, er kan er maar één winnen. Als Mark het wint, dan uh, sta ik op nummer twee en dan gaan we samen door. En als ik het win, dan gaat Mark en ik ook samen door, alleen uh, dan uh, in die andere verhouding. Dat heeft hij gezegd ook, ik sta achter je. Ja, dat hebben we beiden gezegd. Ik denk dat dat een belangrijke boodschap is. Nou, het liep uiteindelijk toch wel iets anders... want die strijd die ging toch wel door nadat Mark Rutte had gewonnen. En uiteindelijk moest Rita Verdonk ook bij de fractie van de VWD het veld ruimen. Ja, en de ene is premier en de ander stopte vandaag mee. Dankjewel, Hans Andringa. U hoorde het al eerder in deze uitzending. De uitzending van de film... Uh, de, uitzending, de vertoning van de film De Heineken-ontvoering is niet verboden. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten. Willem Holleder spande een zaak aan tegen IDTV-film, de producent van de film. Omdat hij vindt dat de film zijn imago schaadt. Advocaat Stijn uh, Franke is uh, de advocaat van meneer Holleder. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van de beslissing van de rechtbank? We kunnen hem nog niet goed beoordelen, omdat we geen um, motivering hebben gekregen. Ja, die komt volgende week pas, he? volgende Het is alleen week. maar van, uh, dat hij vertoond mag worden. Precies. En overigens, wat u net zegt, dat het meer zal gaan om imago-schade, dat klopt dus niet. Het ging gewoon om het verschil tussen feit en fictie. Um, maar goed, um, hij heeft die zaak voorgelegd aan de rechter. En um, um, ik heb hem met toevallig kort uh, kunnen spreken. Ja. En. Um, uh, uh, hij feliciteert IDTV met de overwinning en wens hem veel succes met de film. Betekent dat dat hij ook niet in hoge beroep gaat? Nou, dat kunnen we nog niet helemaal beoordelen, omdat we die motivering niet hebben. Maar heel reëel zei hij van, nou, als IDTV nu heeft gewonnen, moet ik hem feliciteren. Ja. Nou ja, dat betekent dat, in, in ieder geval dat de film vertoond gaat worden. Ja. Um, volgende week vrijdag komt pas die motivatie. Maar dan, uh, als u dan al in een hoger beroep gaat, dan, uh, ja, dan draait die film wel al. Dan draait hij helemaal gelijk. Ja, en dan denkt u, van, wat voor vraag stelt hij dan? Nou, uh, is het dan nog wel logisch om vervolgens in een hoger beroep te gaan? Ja, maar daar kan ik op echt geen zinnige uitspraken over doen, omdat we gewoon eerst moeten afwachten wat de rechter heeft besloten. Daar wilde ik gewoon het geschil voorleggen aan de rechter, dat is belangrijk. Die rechter heeft nu een uitspraak gedaan. We gaan volgende week rustig kijken wat de rechter precies aan argumenten heeft gegeven. Maar intussen he, he, he heeft hij gezegd: nou, bij deze stand van zaken moet ik dus IDTV feliciteren. Nou, bij deze. Ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik. Maar je kan ook zeggen: Van dat is wel heel raar op zich. Want je hebt nog een geschil. Er is nog een mogelijkheid in het rechtssysteem van hoger beroep. Uh, maar ondertussen uh, ja, wordt de wedstrijd al wel gespeeld. Ja, maar dat is bijzonder, heb ik begrepen, van een kort geding. Dat is een voorlopige voorziening. En als je uh, uh, die aanspant, moet je er dus rekening mee houden dat. Terwijl uh, je nog wacht op de motivering, in dit geval de film al kan gaan lopen. Ja, zo werkt het nu eenmaal, zegt u eigenlijk. Dat is het rechtssysteem. Ja, oké. Okay, nou ja, dan denk ik dat we u volgende week vrijdag nog een keer gaan bellen... om te horen als u het bestudeerd heeft wat u ervan vindt, meneer Franke. Uh, ik kijk er met genoeg naar uit. Nou, ik ook. Tot dan. Oké. Okay. Gaan wij naar Amsterdam, naar uh, Occupy Amsterdam op het beursplein. Daar staat Mark Hamer. We hebben, Mark, uh, de vorige uur zo net tegen vijf uur gehoord... dat de VVD eigenlijk vindt dat het protest lang genoeg heeft geduurd. Um, wordt er trouwens op gereageerd? Is dat de talk of the town, de talk of the Occupy? Nou ja, wat wij nou normaal gesproken nou dat doen... dan gaan wij naar de voorzitter van het organisatiecomité. Hè, dat soort dingen. Dat zou zij gaat dat bij demonstraties. Maar dat is hier een klein beetje een probleem. Uh, en wat moet je horen, ik viel net in een discussie... van een groepje knarsen knarren. Uh, krassen, knarren en die dagstaat, die deden denken aan de provo-tijd. Wat er toen gegaan was, heel wat teweeg heeft gebracht. Daar lopen de meningen over uiteen. Ja, dat weet ik. Er ja, zijn dat dat ik. mensen die heel erg teleurgesteld zijn... doordat al die idealen er uiteindelijk toe hebben geleid... dat de mensen zelf hele leuke functies in de politiek en hebben geleid. Ja. Absoluut. Ja, het dus de... het, ja, uh, dat is, ik het dat is jammer. Dat moet nu niet meer gebeuren. Ik denk, ja. ik denk niet dat er uit de, deze beweging... zal het denk ik niet gaan toestaan dat er zeg maar, figuren zich omhoog werken. En uh, deze beweging werkt niet met die hiërarchische structuur. En, en dat lukt. Niets. Dat zie je werken. Hè. Dat heb ik meerdere keren gezien. Allemaal bij elkaar. Niemand is de baas. Allemaal samen doen. En, en, en alles werkt. Dus, ja, en, ja, ik sta toch met iemand, Dennis Luts. Uh, ja, wat bent u dan eigenlijk van deze organisatie? Nou ja, organisatie, het, uh, het is uh, allemaal een verzameling van individuen. En ik uh, heb toevallig het contact opgenomen met de politie en de gemeente... Om een, om een beetje in goede banen te leiden. En ook het geluid van die kant mee te nemen in onze discussies hier. Ja, nu heeft u net de fractievoorzitter van de VVD gehoord. Uh, wat vindt u van zijn reactie? Het moet weg hier. Ja, een beetje simpel. Uh, We hebben gewoon het recht om te demonstreren. Mensen maken zich bezorgd. En uh, het wordt ook getypeerd als antiglobalistisch. Ik ben geen antiglobalist, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die die mening hebben. Ik ben voor meer globalisatie, meer democratische controle op al het flitskapitaal wat internationaal in de rondte gaat. En het grote, het grote financiële systeem in Europa zijn we nu dit weekend aan het, aan het overleggen. En die eten aardappel die wordt ook maar vooruitgeschoven. Maar hij heeft goed contact juist met, met, met de politie, begrijp ik. Juist, ik sta dagelijks in contact alle laatste twee dus weken. ze vinden het allemaal prima gaan? Ze, ze zijn heel tevreden. We hebben zelfs complimenten gisteren nog gekregen... van, van, de, van de baas hier op het bureau. Dus uh, het gaat allemaal voor prima. Maar nou, kom moeten, volgende week moet er iets komen met biotieselauto's. Of wat bio, wat, wat, noem het maar op. Dat zei de, de, de fractievoorzitter van de VVD zojuist. Ja, die moeten hier ook terecht. Allemaal schat, zal in overleg gaan. We staan, wat ik zeg, we zijn dagelijks in overleg. Ik weet inderdaad dat dat eraan zit te komen. We hebben nog geen besluiten genomen. De politie weet ook niet precies... Wat daarmee moet. Maar zijn ze niet gewoon welkom? Want het is eigenlijk toch een beetje hetzelfde doel als het wat u Tuurlijk, heeft. Tuurlijk, ik ben helemaal voor bio-auto's. En ik ben op een andere vlak ook daarmee bezig. En ook met elektrische tax taxis die hier in Amsterdam. Daar ben ik ook inactief. Dus ik ben er helemaal voor. Ja, dus, dus misschien wel dat u een plekje op het plein ruimte maakt voor ze? Ja, we moeten kijken. Ik, ik heb geen idee hoeveel ruimte ze nodig hebben. En, uh, en misschien wijken we uit naar alternatieve plekken in de stad. En dan komen we misschien de volgende dag weer terug. Of uh, we blijven op een ander plein. Er zijn genoeg pleinen in ieder geval. Ja, want het is nu wel een lekker bondgezelschap. Ergens 200 mensen slapen hier s'nachts? Ja, zo'n beetje. Ik heb ze niet geteld. Ik kijk ook niet in die tentjes. Oh, nee, nee, Maar is dat wel behoorlijk vol hier? Ja, het, is, het groeit ook nog steeds. Dus de, de aanhang groeit nog steeds. En uh, mensen zijn gewoon bezorgd. En, uh, en dat blijft groeien. geen zin om voorlopig weg te gaan? Natuurlijk. Nee. Nee, er is ook geen reden toe. We hebben gisteren ook weer gehoord... de pensioenen zijn ook in gevaar. Oké, okay, de mensen blijven hier dus nog even niet onder de indruk... van de fractievoorzitter van de VVD. En dat grote verhaal waar ze tegen demonstreren... tegen de euro, Europa en dergelijke. Na half zes gaan we daar verder uh, over doorpraten. En de Belgische uh, president van Europa, Van Rompuy... die heeft zojuist gezegd dat er komende woensdagavond... een extra eurotop komt.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 Kijk dan op robeco.nl 7. Anders kijken, anders doen. Robeco, die investment engineers. Een traditioneel kerstpakket? Ja joh, dat is ook tintelingen. Tintelingen.nl. Je loopt door de Kalverstraat en wilt even iets anders. Rust. En iets heel bijzonders. Steek dan de dammen over. In de nieuwe kerk hangt een meesterwerk. De heilige familie van Rembrandt.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 En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Bewolking in Noord-Nederland begint nu ook op te lossen. En dan betekent dat we flinke opklaringen hebben vannacht. En dat het ook koud kan worden. Gemiddeld is het zo plus 1. Maar dat betekent dat het lokaal best tot een graadje vorst kan komen. Zeker vlak aan de grond. En daar misschien wel temperaturen tot min 4 graden. Dan hebben we morgen een zonovergrote dag. Het kwik loopt op naar een graad of 10, misschien 11. Er staat een matige zuidoostenwind. Dat betekent dat het voor het gevoel zeker niet warmer zal zijn. En de zon heeft als gezegd de overhand. Misschien wel wat sluierwolken, vooral in het westen van Nederland. Zondag verandert er niet veel. Ook dan is het prachtig zonovergrote weer. Misschien iets minder fris. Graad of 13 wordt het. En ook maandag verandert er nog weinig. Maar dinsdag en woensdag krijgen we in ieder geval tijdelijk meer bewolking. Grotere kans op neerslag. En de nachten zijn dan duidelijk minder koud. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 220 kilometer file. De meeste files rondom Utrecht. Bij Amsterdam is het zo goed als gedaan met spits. Bij Den Haag is de A4 nog steeds helemaal dicht aan een ernstige aanrijding. Wat opvalt is de wat langere file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht 7 kilometer. Dan de A4 Delft richting Amsterdam. Die is dicht bij knooppunt Prins Klausplein. Althans, de hoofdrijbaan is daar dicht. Je kan daar alleen met moeite via de parallelbaan langs. Ben je op weg naar Amsterdam is het veel beter flink uit te wijken via Utrecht over de A12 en de A2. Op de A4 staat nu vanaf Rijswijk tot aan het knooppunt Prins Klausplein 5 kilometer. Door die afsluiting loopt het ook vast op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Daar staat voor Delft-Noord 6 kilometer. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Ook een vrij ongebruikelijke file tussen knooppunt Markizaat en knooppunt Zoomland 8 kilometer...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 Nou, een spaarrekening waar je tot maar liefst 2,9% rente krijgt. Dat scheelt op mensen altijd toch een gouden Napolitaans maatpak... en een paar Florentijnse slofjes. Ja, dat krijg je met die forse rente van onze sparenmedaalmix. Sluit hem af op frieslandbank.nl. Wille is kunnen, Jort. Dov en DA hebben daarom iets te vieren. Alleen vandaag en morgen bij DA op alle Doof-producten 1 plus 1 gratis. Vriendelijk bedankt. DA. De NOS, het Radio 1-journaal. We zijn natuurlijk ook te volgen via het internet www.nos.nl. Kunt u ook de laatste berichten lezen. Natuurlijk over Libië, maar ook de laatste berichten over Europa. Bij de start van het eurocrisisberaad in Brussel... zijn alle ogen gericht op Frankrijk en Duitsland. Dat zijn de twee landen die bepalen welke richting het op moet. De Fransen zijn te mild voor schuldmakende landen en banken. Dat vindt Duitsland. Duitsland en ook Nederland willen een veel strengere aanpak... Vandaag hebben we het over een aantal onderwerpen. Nederland is altijd voorstander geweest van een... in het Engels heet dat een comprehensive approach. Dus dat is een veelomvattende, aanpak. Dat betekent niet alleen maar nadenken weer over wat we nu hebben gedaan. Dat noodfonds, het extra geld voor het noodfonds. Maar ook over begrotingstoezicht, veel strenger begrotingstoezicht praten in Europa. Ook over korte termijn maatregelen spreken. We gaan voor een alomvattende aanpak, zegt minister De Jager bij aankomst in Brussel. Dat is waar de financiële markten wereldwijd naar uitzien. Een groots plan waardoor het vertrouwen in de eurozone terugkeert. De Jager en zijn 16 collega-ministers uit de eurozone trekken zich voor beraad terug in een Brusselse vergaderzaal. Die oorzaak is desastreus. Volgens de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker, voorzitter van de eurozone, is het desastreus als er geen oplossing komt. Het zou getuigen van een gebrek aan politiek leiderschap. Ik heb hier niet een ex-ratante spijsspiel geholpen naar staatsfilm. In Europa moeten we gaan naar een samenwerking tussen de Europese Centrale Bank. En zo'n faciliteit op een mechanisme wat de volgende jaren betreft. De Belgische minister van Financiën, DJ Reinders, hoopt dat er dit weekend geschiedenis wordt geschreven. Duitsland en Frankrijk hebben dan misschien het initiatief. Maar alle andere landen willen net zo goed meepraten. Ja, maar het is een zeer belangrijke stap op basis misschien van een voorstel van Frankrijk en Duitsland. Maar Europa is meer dan dat. Dus we moeten ook een akkoord vinden met alle 17 landen van de eurozone en misschien de 27 van de Europese Unie. Allereerst moet er dus worden gezocht naar een akkoord over de Griekse schuld. Duitsland en Nederland overwegen de helft van die schuld kwijt te schelden. Maar dat wil Frankrijk weer niet. Want veel Franse banken met investeringen in Griekenland dreigen dan om te vallen. Het is nog maar het eerste dossier waarin de Duitsers en Fransen elkaar niet kunnen vinden. In de andere dossiers is het al niet veel beter. Duitsland, en wederom Nederland, dat Duitsland volgt, vinden dat Europese banken hun kassen moeten spekken. Frankrijk vindt het maar niks. Want het zou erop neerkomen dat het de Franse staat is die geld pompt in Franse banken. En dan komt Frankrijk nog meer in het rood te staan. Als je echt vertrouwen wilt creëren bij de mensen... moet je ook laten zien dat we op de lange termijn juist strenger naar die banken worden. Vanaf de zijlijn volgt Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks. Het crisisberaad op de voet. Wat hem betreft zijn er maar twee echte hoofdrolspelers. Ja, dat zijn toch natuurlijk wel Merkel en Sarkozy. Heeft Nederland nog wat in te brengen? Nou, Nederland uh, volgt Duitsland. Eigenlijk doen wij dat economisch al jaren natuurlijk. Uh, dus... Ja, kijk, de Nederlandse regering doet altijd alsof ze heel veel in te brengen hebben. Maar laten we wel wezen, als er een hele duidelijke deal is tussen Frankrijk en Duitsland... en ook de Europese Commissie en een Herman van Rompuy zitten daarbij... ja, dan gaat Nederland gewoon ook mee akkoord. Minister De Jager gaat er niet op in. Hij wil bij de start van de onderhandelingen het achterste van zijn tong nog niet laten zien. Hij wil allereerst strenge afspraken maken met eurolanden die schuld op schuld blijven stapelen. Geld, noodfonds, is alleen maar symptoombestrijding. Het gaat om een totale aanpak waarbij al die landen die er uh, toch op budgetair terrein een stukje achter zijn gebleven bij Noord-Europa, en dan zeg ik het nog heel vriendelijk, die moeten echt... Een handje-tandje erbij zitten en extra hervormen, extra bezuinigen. En we moeten ook strenge afspraken maken over dat begrotingstoezicht. En daar ga ik vandaag en morgen over handelen met mijn collega's. Nou ja, daar gaf hij geen antwoord meer op, want uh, hij ging naar binnen. Weg was hij dus. Minister Janke is de Jager van Financiën. Het is werk aan de winkel. Thijs AD maakte het uh, verslag. We gaan erover praten verder met uh, Wouter Koolmees van D66. Want meneer Koolmees, uh, morgen zou er een debat worden gehouden... ook in uh, de Tweede Kamer, uh, omdat de verwachting is dat... op zondag de beslissingen zouden vallen, maar ja, die top van zondag is niet de laatste top. Ondertussen weten we dat er op woensdag nog een extra top wordt gehouden door de regeringsleiders. Uh, is het dan nog logisch dat het debat morgen doorgaat? Nou, ik ben me nu ben aan het voorbereiden uh, op het debat van morgen. Uh, ik ga er nog steeds naar dat het doorgaat, Want uh, zondag wordt er wel uh, over belangrijke onderwerpen gesproken. En ik vind dat de Tweede Kamer daarover moet praten met de minister van Financiën en met de minister-president. Uh, wat wilt u dan van de beide heren? Nou, er moet nu een einde komen aan onzekerheid en onduidelijkheid in de, in de, in de eurozone. Uh, ik ben het wel eens met, met de woorden van de Juncker. Die zegt dat het heel belangrijk is dat er nu echt spijkers met worden geslagen. Uh, al maanden uh, stellen we belangrijke beslissingen stellen we uit. En uh, de, ja, nu is het echt wel tijd gekomen om een einde te maken... en een, een definitieve oplossing te vinden voor, voor het eurocrisisprobleem. Uh, maar ja, klaarblijkelijk is de nood nog niet zo hoog... want uh, er is nog ruimte om het tot komende woensdag uit te stellen. Ja, hebben, ik geloof dat de, de Duitsers en de Fransen op de uitstel hebben aangedrongen. omdat ze nog niet eens zijn over het noodfonds en over, uh, uh, en over de, uh, de governance-discussies. ja, het is geen detail, uh, lijkt me. Nee, het is geen detail, het is heel belangrijk. Maar tegelijkertijd hebben Merkel en Sarkozy uh, uh, ook laten weten, twee weken geleden. dat ze uh, binnen een maand met een oplossing zouden komen. Uh, voor de hele eurozone. En uh, de tijd begint te dringen, dus de zoon, nou, het is wel noodzakelijk dat er snel. Wordt. Ja, maar wat zegt het dat Duitsland en Frankrijk er niet uh, uitkomen? Zegt dat niet gewoon dat het om Duitsland en Frankrijk gaat... en dat het Nederlandse parlement, hoe sympathiek ook, er niet zoveel mee te maken heeft? Nou, er zijn 17 lidstaten die, die allemaal uh, mee moeten beslissen met wat er in Europa gebeurt. Maar natuurlijk zijn Merkel en Sarkozy uh, zijn heel erg belangrijk. De Duitse as is altijd belangrijk geweest in Europa. En wat je de laatste maanden hebt gezien is dat, dat ze samen komen ze er niet uit. Dus het is juist een, een kans voor Nederland om, om voor de troepen uit te gaan lopen. En uh, met goede ideeën te komen om, om een om, ja, beslissing te forceren en, en, en het weer vlot te trekken. Maar noemt u maar... zo'n prachtig briljant idee waarvan iedereen zegt in Brussel, oh dat, dat, is, het, dat is het, dit is de oplossing. En naar de mij deed zijn er vier, vier pijlers voor de, de beschuitvorming voor de komende weekend. en misschien volgende week woensdag. Dat is inderdaad in de eerste plaats banken sterker maken. En in de tweede plaats vergroten van het noodfonds. Uh, drie, oplossing vinden voor Griekenland. Uh, en in de vierde plaats uh, zo'n eurocommissaris die echt tanden heeft en die kan ingrijpen als landen uh, over de scheef gaan. Ja, en wat, en wat is dan de oplossing voor het probleem dat de Fransen eigenlijk willen dat je uit dat noodfonds die Franse banken overheid kan houden. en dat de Duitsers dat niet willen? Nee, ik ben het met de Duitsers eens. De Fransen moeten hun eigen banken kapitaliseren als dat nodig is. De banken moeten wel sterker worden gemaakt in heel Europa. In eerste instantie ligt dat bij de, bij de lidstaten zelf, om dat onder te gaan doen. Uh, uh, pas in de laatste, laatste instantie, als landen het zelf niet meer kunnen doen... dan kan er beroep worden gedaan op het noodfonds. Maar eerst moet uh, de landen zelf hun eigen banken sterker maken. Ja. En uh, ik, uh, ik verwacht dat ze dat Merkmal-Sakuzi daar toch uit gaan komen. Goed, dat is uh, de komende dagen. Trouwens, uh, de financiële wereld... Uh, is op een of andere manier veel minder opgewonden erover. Ik zag overal alle beurzen, de AIX bijvoorbeeld ook... boven de 300 punten, andere beurzen in Europa in de lift. Zou het ze niet zoveel veel meer kunnen schelen of is het iets anders? Nee, ik denk dat ze rekening houden dat er een oplossing komt... En dan is de, de, de desillusie uh, des te groter als dat niet gebeurt. En de beurs hebben nu een voorsprong genomen uh, op, op de besluitvorming van dit weekend. Maar als het, uh, als het niet leidt tot goede plannen voor de toekomst van de eurozone... dan uh, zul je zien dat de beurzen weer naar beneden gaan. Dus uh, ik zie, het blijft ontzettend belangrijk dat dit weekend uh, knopen wordt doorgehakt. Meneer Koolmeers, met u wachten we het af. En ik uh, begrijp van u dat er vooralsnog zaterdag gewoon een debat is in de Tweede Kamer. Ik dank u wel. Staatsbosbeheer dan. Die hield vandaag een uh, kijkersdag op Vuurtoren-eiland. Dat is een eiland dat in het Eijmeer ligt en deel uitmaakt van de Werelderfgoedlijst. Staatsbosbeheer zoekt een ondernemer die het eiland wil gaan exploiteren en ervoor zorgt dat het fort op het eiland niet verloren gaat. Zo'n 200 mensen kwamen vandaag kijken. Belangstelling genoeg dus. Duidelijke plannen, aan een stuk Duidelijke plannen, een stuk minder. Verslag even Trudy van Rijswijk. Na een kwartier wandelen over slingerpaden door de weilanden kom ik op het eiland. Dan zie een klein bruggetje en dan tot slot een poortje waar je doorheen moet. En dan kom je ja eigenlijk in een Negerij. Vuurtoren eiland heet het. Dat klopt. Daar staat het verroeste vuurtoren en verder gescheurde vestingmuren. Ik zie daar een uh, weliswaar fraaie stalen deur. ...die helemaal met beslag bewerkt is. Maar die ligt uit de sponning. Ik heb er plannen voor? U loopt hier rond met een uh, fototoestel. Ja. Bent u serieus van plan om hier iets mee te beginnen? Het is natuurlijk een jongensdroom. Ja. Het is natuurlijk prachtig. In de, net onder Amsterdam en uh, toch op een eiland. En, uh, zo slecht ziet het allemaal niet uit. Ik dacht dat het er veel slechter aan toe zou zijn. Maar uh, kijk nou naar dat huis. Het is een prachtig huisje om daar te wonen. Zonsondergang, zonsopkomst. Ja, donderbliksem. Ja, maar dat zijn we niet bang voor. Nou, hier heb je nog zo'n hekje. Dat is om te voorkomen dat de schapen er vandoor gaan. Want die lopen hier ook rond. Dat hebben we hier. Dit is in het gewelf. En dat gewelf wordt gestuurd door uh, stalen bogen. En u raadt het al. Roest. Hebt u belangstelling om hier beheerder te worden? Uh, ja, dat klopt. Het is versleten, maar het is wel aardig om, uh, uh, om een stukje historie weer uh, in oude glorie te, terug te brengen. En we hebben er nogal wat ervaring mee met uh, Pampenseiland. Ja, dat is heel mooi geworden. Waar het eenzelfde gebeurt. En vanuit die geest eigenlijk proberen wij het ook uh, hier op te pakken. Ja, maar dan moet je ook iets verzinnen wat je hier zou kunnen doen. Dat de mensen er naartoe komen ja. en dat ze iets betalen. Zodat je dit allemaal kunt betalen. Ja, dat klopt. We gaan kijken of we kleinschalig wat uh, sowieso ligt in horeca. Uh, een stukje veerdienst wel of niet. We proberen scholen te benaderen om de jeugd hiervoor te enthousiasmeren. Want het is tenslotte op de werelderfgoedlijst. Precies. Het is groot genoeg in ieder geval. Het is groot genoeg. Bent u handig met verf en kwast? Zeer handig. <laughs> hebben jullie ook plannen met dit uh, eiland? Nou, we zijn wel heel aan het plannen. Ja? ja? Wat zou je ermee willen? Het is toch een eiland om te dromen. Ja, dat is waar. Ja. Maar als je hier beheerder wil worden, dan moet je niet alleen dromen. Dan moet je ook een plan hebben. Ja, want het is dromen en daarna komen de plannen. Ineens komt dat plaatje. Terwijl ik hierheen loop, denk ik: God, dan, waarom loop ik hierheen? Ik wil hier ook niet heen lopen. Ja. En nou, ik hier binnen denk ik: Ja, het is wel echt al. Uh, nou ja, mooie, mooie slaapgedeeltes, mooie woongedeeltes. Mooie. Veel dieren moeten ja. er zijn. Dus dat is wel. Uh, Hotelletje of zo. Ja, bed and breakfast, theehuis. Ja. <laughs> het Vertel. Het plan is om hier. Uh, om hier te wonen. Oh, ja, dat zou ik ook wel ja, willen. ik woon aan de overkant. Dus dan heb ik iets bedacht. En dat was een holistisch paardenfluistercentrum. Wauw! Wow. <laughs> Jee, die heb ik nog niet gehoord. Nee, en? Dat snap ik. Ja. Nou ja, dit is wel een beetje een idioot plan natuurlijk. Het is... Uh... Maar goed, nu ik hier rondloop, denk ik... God, dat nou ja, kan best. Nou ja, paarden uh, zijn, kun je hier niet houden. Want daar is het uh, niet... Ja, Twee voetbalvelden zijn gauw ongekloegd door nou, de paarden. Nee, maar wel... Ponnetjes. Ja, die van die Kijklanders. Ja. Of IJslanders. Die kun je houden en die hebben ook niet zoveel ruimte nodig. Dus... Maar of die nou op holistische behandelingen nee, zitten te wachten, vraag me. Uh, ik allemaal. Met u als bewoonster van dat. Het... Als ik een geldschieter vind, <laughs> dan uh, hou ik me aanbevolen. <laughs> Holistisch paardenvluistercentrum. Goed, zometeen. Wat gaan we doen? Aandacht voor de revoluties die nog in volle gang zijn. Zoals die in Syrië en Jemen. Wat betekent de dood van Gaddafi voor de demonstranten daar? Bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Jolanda, het is het verhaal van de avondspits. De A4, is die nog steeds afgesloten? Die is nog steeds dicht. Bert van Delft naar Amsterdam is die nog steeds dicht. Bij knopen Prins Klausplein... Vanaf Den Haag-Zuid tot aan het Prins-Klausplein zat zo'n 6 kilometer file. Ook op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag loopt het vast. Vanaf de Alfred-Berkonrode reis in Ippenburg 6 kilometer. Bent u op weg naar Amsterdam? Rij dan om via Utrecht over de A12 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Syrië zijn vanmiddag opnieuw massas mensen de straat opgegaan... om het aftreden van president Assad te eisen. We hebben het geroepen dat na Gaddafi Assad de volgende leider zal zijn... wiens regime uit elkaar zal vallen. In Syrië zijn sinds het begin van de opstand... meer dan 3000 mensen om het leven gekomen... bij aanvallen van het regeringsleger. En vandaag zijn er volgens mensenrechtenactivisten in Syrië... nog zeker 14 bijgekomen. Ik praat erover met Marjolein Wijnings... Midden-Oosten-deskundige van het IKV Pax Christi... en ze woont in Jordanië. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, merkt u dat de dood van Gaddafi een nieuwe impuls geeft... aan de burgers in Syrië? Ja, zeker. Um, gisteren werden er meteen al uh, felicitaties uh, overgebracht door de Syrische demonstranten. En vandaag waren de, de demonstraties ook uh, heel uitbundig en feestelijk. En um, ja, overal ging het over uh, de dood van Gaddafi, werd Libië gefeliciteerd en uh, hoopte men dat uh, Basar el-Assad de volgende is. Ja, dus er komt een soort, soort dynamiek, een soort versnelling misschien wel in. Uh, ja, men, men, men is aan het afstrepen. Hè? Uh, Mubarak is weg, Ben Ali is weg, uh, Gaddafi is weg. Nou, er zijn er nog twee over. Ja, nou ja, dat is in Syrië en dat is in Jemen natuurlijk ook. Hè? Ja. ja, want in, in, in Jemen, die opstand tegen president Saleh, die duurt ook maar voort. Uh, heeft u daar ook een beetje zicht op? Um, ja, nou, dat is natuurlijk ook uh, een zich voortslepende situatie waarin uh, de leider uh, niet weigert op te geven. En dat zien we in Syrië ook. En, en ik denk ook niet dat, uh, dat nou Salah of uh, Bashar al-Assad zich laten afschrikken door wat, uh, wat het einde van uh, Gaddafi was. Uh, dat zijn gewoon allemaal mensen die tot het, tot het laatste doorvechten. Nou ja, heb je niet op. Nou, misschien zien ze ook wel, misschien verhardt het ook wel. Ik, dat zou je ook kunnen zeggen. Want ze zien hoe Gaddafi aan zijn einde uh, is gekomen. En dat is geen vrolijk vooruitzicht lijkt me voor een dictator. Precies. Nee, ik denk dat ze echt inderdaad zich in hun loopgraven terugtrekken. En uh, ja, dat het, uh, dat het echt de situatie kan verscherpen. Je, je hebt ook grote kans dat uh, de roep om gewapende opstand... Die, uh, die in Syrië toch de laatste tijd wel sterker wordt... omdat uh, de, de geweldloze opstand uh, tot nu toe geen succes heeft... Uh, ja, dat, dat, dat, dat die roep om, uh, om geweld groter wordt. Ja, dat... In Jemen uh, reageerde men gisteren heel scherp van... wij houden onze revolutie geweldloos. En in Syrië hoor je dat ook nog overwegen. Maar ik denk dat dat steeds moeilijker wordt. Nou ja, dat zag je op een gegeven moment in Libië natuurlijk... ook aan het begin van het conflict. Op het moment dat de wapens werden opgenomen, vooral door oud-militairen... toen kreeg je een verandering inderdaad van het, van het hele conflict. Voorziet u zoiets ook gebeuren, bijvoorbeeld in Syrië? Nou, die kans is niet uitgesloten. Er is al iets, dat noemt zich het Free Syrian Army. Dat zijn de... de... De overgelopen soldaten, de, de gedeserteerde soldaten die zich hebben georganiseerd en die aanvallen uh, uitvoeren op uh, Syrische Veiligheidsdiensten en op het leger. En uh, het kan best zijn uh, dat, uh, dat de populariteit daarvan uh, toe gaat nemen, ja, de komende tijd. Ja, zijn dat nog kleine, is dat nog een kleine groep of uh, begint het al iets voor te stellen? Nou, ze claimen zelf dat ze iets van 10.000 uh, manschappen hebben. Ik weet niet of dat waar is. Ik kan me voorstellen dat het, dat het minder is uh, in werkelijkheid. Maar dat het vooral voor de media bedoeld is om het uh, iets uh, op te blazen. Ja, want wat je in Libië ook zag is inderdaad dat mensen uit het leger begonnen te deserteren. Ik heb nog niet veel berichten uh, gehoord uit Syrië dat uh, mensen uit het leger deserteren. Ja, dat gebeurt dus wel. En wat ik zeg, ze hebben zich dus ook georganiseerd in een Free Syrian Army. En dat is, heeft echt een, een structuur. Die hebben ze ook laatst uh, bekendgemaakt met uh, verschillende brigades in verschillende steden. En ze, ze voeren nu dagelijks uh, operaties uit, in, vooral in een paar provincies, in Idlib en in Homs. En... Uh, daar zitten hoge, hoge militairen ook bij, maar nog geen uh, mensen in de legertop. Dat is dus anders in Syrië. Ja. Nee. Nog, nog even, want wij hebben het hier gisteren natuurlijk de hele dag op de radio en op de televisie... ging het allemaal over Gaddafi. Hoe was dat in Syrië? Is daar überhaupt iets van te zien geweest? <lacht> nou, ik begreep dat, uh, dat de officiële media het in eerste instantie negeerden... en deden alsof er niks aan de hand was. Maar uh, vandaag heeft de Syrische regering... Uh, ja, als verwacht uh, laten weten dat het uh, een. Uh, dat, ja, een uh, dat hij gedood was door de kruisvaarders of zoiets. Zo uh, ja, met, met, zo met, met, ja, met de tekst van Gaddafi zelf, uh, zal ik maar zeggen. Want ja. dat waren zijn woorden altijd. Oké, okay. nou dank u wel voor het gesprek. Marjolein Weenx. Graag gedaan. Dag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hier is Juri Stubinitsky. De New York Post is erin geslaagd een lokale invalzoek te vinden bij de dood van Muammar Gaddafi. We zien een foto van de dode dictator met daarnaast de jongen die hem vermoedelijk heeft omgebracht. Die jongen heeft het gouden pistool van Gaddafi in zijn handen en hij heeft een petje op van de New York Yankees. De kop is dan ook Gaddafi killed by Yankee fan. Die kop beslaat bijna de hele voorpagina. Trotse schutter had volgens de krant meer treffers dan de Yankees. Slagman Alex Rodriguez, een van de tophonkballers in de Verenigde Staten. Met de dood van Gaddafi breekt voor Libië een nieuw tijdperk aan. Het land krijgt een nieuwe vlag en grijpt terug naar het oude volkslied. En dat volkslied klinkt veel Belgen bekend in de oren. Want volgens De Standaard en de VRT lijkt het bijzonder veel op het intro van de tv-serie FC de Kampioenen. Onthoud dat, onthoud dat, want dit is het Libische volkslied. De grote vraag, wie heeft het geschreven? Maar goed, dat horen we dan nog wel, Joeri. Ja, nou ja, het meest waarschijnlijk is uh, dat het intro van de Belgische serie... is gebaseerd op het Libische volkslied, omdat het in 1951 werd geschreven. En Gaddafi schaft het af in 1969. Maar aanhangers van de nieuwe regering die willen dat volkslied nieuw leven inblazen. En uh, die draaien het nu al, overal. Vandaar. Dan, de publieke omroep schrapt fors in het aantal websites. Volgend jaar brengen de omroepen het aantal sites terug tot 1004, Van 1074, dat is het aantal nu, tot maximaal 615. Ook worden enkele digitale themakanalen geschrapt. Dat schrijft NRC Handelsblad. De daling van het aantal sites voldoet aan de eis van minister Van Bijsterveld. Die vindt dat er een eind moet komen aan de wildgroei van de omroepen op internet. Vanwege de omroepbezuinigingen is de NPO op zoek naar alternatieve bronnen van inkomsten. Eén daarvan kan het betaald aanbieden zijn van programma's via uitzending gemist. Nieuws blijft gratis, maar voor drama-series... zou mogelijk betaald moeten worden, staat in NRC Handelsblad. Een agent van het politiekorps Hollands Midden... heeft een Duitse student voor de grap een stroomstoot gegeven is te lezen in het Leids Dagblad. De student werd gearresteerd omdat hij op een gestolen fiets zat. En bij de arrestatie brak hij zijn hand. Terwijl hij op zijn verhoor wachtte, bood de agent hem kauwgem aan. Maar het was zo'n foppakje kaugum dat je in een feestwinkel kan halen... waarbij iedereen die het aanraakt een schok krijgt. De politie zegt dat de agent is aangesproken op zijn gedrag... en is een disciplinair onderzoek gestart. De eerste fractievoorzitters van Trots op Nederland reageren op het nieuws... dat hun leider Rita Verdonk uit de politiek stapt. Bij Omroep Brabant zegt fractievoorzitters voorzitter Van Puienbroek in Tilburg al vervallen te zijn door het nieuws. Hij vindt het niet ziek dat hij haar vertrek via internet moest vernemen. Van Puijenbroek zoekt al de hele middag contact met Verdonk, maar het lukte hem niet. Hij benadrukt dat met het vertrek van Verdonk de partij niet ophoudt te bestaan. Trots op Nederland is veel meer dan alleen Rita Verdonk, zegt hij. Op wetwereld.nl staat dat het erg makkelijk is... om persoonlijke sessies op ovchipkaart.nl over te nemen. Wie kwaad wil, kan het account opheffen, persoonlijke gegevens aanpassen... of het reisgedrag van reizigers zien. Na het aanmelden wordt er een cookie op de computer... van een gebruiker die is ingelogd gezet. En de informatie kan op een andere computer worden ingevuld. En daarmee wordt de sessie op overchipkaart.nl overgenomen. Een beginnersfout, al dus webwereld. En over tien jaar bestaan er geen discotheken meer in Nederland. Dat is de strekking van een kop op nrc.nl. Discotheken verdwijnen in een rap tempo. Vijftien jaar geleden hadden we er nog zo'n 440, nu nog zo'n 240. Het komt door de economische crisis en het rookverbod in de horeca. Ook het feit dat jongeren steeds vaker thuis in... Drinken draagt bij aan de faillissementen. En daardoor blijven mensen minder lang in de discotheek. Goed, straks na zes uur hebben we onder andere dat het Europees kampioen, Nee, niet het Nederlands, het Europees kampioenschap boksen met Nederlandse successen. De dames komen in de finale. Dat zal blijven bij, hier op deze zender, Radio 1.